van 10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS journaal. De carnavalsoptochten in Breda en Den Bosch gaan niet door vanwege de harde wind. Voor vanmiddag worden windstoten verwacht van 75 tot soms 100 kilometer per uur. De organisatoren vinden het niet verantwoord om de optochten door te laten gaan. Ook de burgemeester van Os heeft vanochtend besloten om de optochten in zijn gemeente af te gelasten. De optocht in Kerkrade gaat wel door.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 De afgelopen jaren hebben steeds minder mensensmokkelaars... een gevangenisstraf gekregen. Vorig jaar moesten 57 smokkelaars de cel in. In 2014 waren dat er 60. In 2013 76. En in 2005 waren het er nog meer dan 200. Staatssecretaris Dijkhoff van Asielzaken zei vorige week nog... dat het aantal opgepakte mensensmokkelverdachten... vorig jaar is toegenomen. Ook controleert de Marge C. extra... Het is mogelijk dat veel van die zaken nog voor de rechter moeten komen. Vanaf volgend schooljaar kunnen slimme middelbare scholieren het VWO in vijf jaar doen in plaats van in zes jaar. 24 middelbare scholen in Nederland beginnen met de versnelde VWO-opleiding. De slimste leerlingen komen daar in de brugklas al bij elkaar te zitten. De onderbouw doen zij in twee in plaats van in drie jaar. Twee scholen zijn vorig jaar al begonnen met het verkorte VWO om het uit te proberen... Het Pallas Athene College in Ede en het Lutger College in Doetinchem. En de eerste ervaringen zijn goed. Het weer nog. De komende uren neemt de wind een beetje af en is er af en toe zon. Vanmiddag en vanavond gaat het weer hard waaien en regenen en het wordt een graad of 10. En langs de westkust is er vanavond kans op zuidwesterstorm. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Ja, we volgen vanmiddag het tennis hier bij Stadvoort op zaterdag. Niet zo goed nieuws, Albert Jan. Nee, het, eh, ondanks een geweldige inhaalactie van uh, Richel Hogekamp... heeft ze de tweede set aan de, de Russin Kuzesnova moeten laten... met 5 vijf tegen 7. Dus er volgt nu een derde set...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 Nou, je ja, radio aanhelpt ZFM Sanford met 24 uur per dag muziek en informatie. En ik zeg hallo. We said goodbye last year in november And we spent Christmas on our own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 The shan's a sister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 Passen er wel bij dan, hè, als Fred hij weer binnenkomt. En de thema's voor jullie, zijn dadelijk na vijf uur bij CFM. Iets Berens, hij treedt vanavond op bij de Williams Pub aan de Haltestraat in Je hoorde zijn single Droomvrouw. En over Droomvrouw gesproken, het gedicht van de dag. Ik ook van jou. Hoe heerlijk zit ik hier.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 Het gedicht van de dag, je hoort hem weer bij CFM Zandvoort op zaterdag. Iedereen nogmaals een goede middag. Hij was weer mooi, albert -Jan. Prachtig, hè? Een mooi gedicht van de dag. Heb jij er ook zo'n eentje voor ons? Je kan hem sturen naar CFM, redactie at redactie .nl. En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel eens komen bij ons op de radio. Om de haren, blauwe ogen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 Dat zij, ze lachten er, er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Dat is vooruit de tijd meid. Je kunt het ook aan mij kwijt.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 Zo dadelijk met Entertainment for You bij CFM eh, na vijf uur. Laatste spannende minuten van dit programma, Albert-Jan. Blijf vooral luisteren naar mij. Ja, ja. blijf vooral, vooral luisteren. Naar vooral ja, naar dan ons. weet je het, hè? Dan weet je het. Zo dadelijk daarover veel meer. Waar hebben we het over? Je het over. Komen ze zo meteen wel achter. Texje en Shirley zijn hier met Hardijk.